4 uur. Het NOS-journaal. Dik Terhark. In de Iraanse hoofdstad Teheran heeft de politie traangas ingezet tegen anti-regeringsbetogers. Het Iraanse regime heeft een grote politiemacht ingezet om de aangekondigde betoging neer te slaan. Er wordt gevochten tussen betogers en politie. De betogers eisen de vrijlating van enkele bekende Iraanse oppositieleiders. Sommige oppositieleiders zijn onder huisarrest geplaatst en anderen zijn spoorloos verdwenen.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 15 werknemers werden gisteren met hun gezin naar de hoofdstad Muscat gebracht... omdat de ingang van de haven met vrachtwagens was geblokkeerd. Maar nu is de haven weer open, zegt havenbedrijf-directeur Smits. Dus dat betekent dat er uh, weer verkeer van en naar de haven plaatsvindt. De industrie draait weer. Uh, ik moet zeggen, het is rond de haven nog enigszins onrustig... Uh, omdat er nog wat demonstraties zijn op een paar rotondes die om de haven heen liggen. Toch blijven de andere acht havenmedewerkers voorlopig nog achter in Muscat. Ook vandaag kwamen berichten naar buiten... dat honderden demonstranten in de havenstad hebben opgeroepen... tot politieke hervormingen. Militairen zouden in de lucht hebben geschoten... om de menigte uiteen te drijven. De bijna-botsing tussen twee treinen in juni vorig jaar bij Amersfoort... was een gevolg van menselijke fouten. De inspectieverkeer en waterstaat zegt dat een hoofdconducteur... ten onrechte het startsein had gegeven.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 Per jaar ongeveer 7 miljoen vertrekprocedures uitgevoerd en dat is mensenwerk. We moeten goed realiseren dat waar mensen werken ook fouten gemaakt kunnen worden. Voor het internationale veilinghuis Sotheby's was 2010 een goed jaar. De verkopen stegen met 74 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.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 Het is weer hier op veel plaatsen zon, temperatuur 4 graden in het noorden en een graad of 8 in het zuiden. Vannacht is het vrij helder en gaat het licht vriezen. Morgen en ook donderdag blijft het zonnig en droog bij gemiddeld 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn drie aanrijdingen gebeurd op de A10 West richting Zaandam. En daarom ook vier, vier kilometer file op dit moment voor de Koentunnel. En de weg is daar ook dicht voor technisch onderzoek. Wilt u richting Zaandam, dan kunt u beter via Ring Oost de Zeeburger, Zeeburger Tunnel rijden.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 ...of Zuiderzee. Waar je ook vaart, je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Boatshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Raai. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilliberk. Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl. Tot en met 16 jaar gratis toegang. Beleef de magie van de topschaatsen in Tial.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 Wat verwachten we van onze provincie? Moet dit bestuursorgaan een gezapig leven leiden? Vooral geen ideeën hebben en geen grote plannen ontwikkelen? Dat moet de provincie maar overlaten aan het bedrijfsleven. Of zegt u, mijn provinciaal bestuur moet denken dan over 100 jaar. En moet juist grote projecten hebben. Zoals de droogmakerij in de 17e eeuw van Noord-Holland. De asluitdijk. Het droogleggen van de Zuiderzee. En denkt u maar aan eind 1800. Het Amsterdam-Rijnkanaal. Het Amsterdamse bos. De stormvloedkering. Eiburg en ga zo maar door. Hier in Emmen, provincie Drenthe, wil de Partij van de Arbeid met zo'n plan... de hele binnenstad klaarmaken voor de toekomst van Drenthe als lesjeplek van Nederland. Het CDA zegt, niet doen, geen geld verspillen, dat moet het bedrijfsleven doen. Wat vindt u de kiezer? Wat moet uw provincie doen? Wat voor bestuur wenst u? Tessel en ik stellen het zeer op prijs als u belt met 0800 1121, mailt naar de stemming van Nederland, apenstaartradio1.nl of twittert naar hashtag de stemming. De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. De VVD Drenthe heeft met de, uh, veel kritiek gekregen... van de regionale en landelijke oppositiepartijen... met de volgende slogan. Liever meer banen dan meer bomen. Zo noemde Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren de Leus treurig. Volgens de Drentse VVD-fractievoorzitter Henk van den Boer valt het wel mee. Als je die keuze moet maken, maken wij een uh, keuze... Eerder voor de banen dan voor de bomen. En daarmee bedoelen we aankoop van nog meer natuurgebieden. Dat kan voorlopig wel even pas op de plaats. Dat maakt het voor SP'er Covester niet veel beter. De toeristische industrie is een van de grootste werkgevers in Drenthe... Dus het levert juist werk op hoe beter we in de natuur doen. De onafhankelijke partij Drenthe maakt zich ook druk om toerisme en natuur... maar op een andere manier. De partij wil entreegeld heffen bij natuurgebieden... en recreatieve vaarverbindingen in de provincie. Het punt is namelijk dat we met die opbrengsten het beheer in goede handen kunnen houden en dat de natuur niet uh, verloedert. Al dus lijsttrekker Jan Lambers. Hij vindt dat de gebruikers zoals toeristen... moeten opdraaien voor de kosten en niet de provincie. Er moet meer zorg komen voor behoud van de eigen streektaal. Dat zeggen zeven van de twaalf partijen in hun programma... terwijl vier partijen niet de taal noemen... maar wel het belang van cultureel erfgoed. Slechts één partij noemt hierover helemaal niets... en dat is de 50-plus-partij. Volgens onderzoeker en streektaalfunctionaris Jan Germs... was er acht jaar geleden veel minder aandacht voor de Drentse taal. Weinig of helemaal niks. En dat was vier jaar geleden eigenlijk ook zo. Veel minder als nou. En ja, ik ben hartstikke wies met dat de meeste partijen het echt noemt in hun partijprogramma. De PVV is ook voor bescherming van het Drents cultureel erfgoed. Maar dat standpunt was niet meteen duidelijk. Jan Germs moest even wachten op het definitieve antwoord. Dat kwam er uiteindelijk van de PVV. En wel van hun commissie Buitenland. De stemming van Nederland. Met Tessel Blok en Prem Luisteraar. Luisteraars, we staan vlak voor de hoofdingang van het Noorderdierenpark... op de hoek van de Hoofdstraat en het Kerkpad. Goedemorgen, goedemiddag, Hendrik Goosens, Meneer Goosens, u hebt gebeld 0800-1121. Ja, in eerste instantie even vanuit de verontwaardiging... dat een half uur geleden dit item aangekondigd werd... vanuit de provincie Twente. Nee, we, zeiden, we waren vanochtend in Twente... en toen zeiden ja. we dat we vanmiddag naar Drenthe zouden gaan. Maar op de radio 1,5 half uur geleden hoor ik het anders... en daar heb je het probleem al vanuit de Randstad. Waar ligt dat eigenlijk? <lacht> Libië en Egypte zijn helemaal in kaart gebracht... maar nu het oogste van Nederland nog. Nou, meneer Goosens hoor ik hier een minderwaardigheidscomplex? Nee, ik hoor er ergernis over het randstedelijk denken. Ook wat bestuur betreft. Wat gaat u ervan uit dat de provinciebestuurders in Drenthe... heel goed in staat zijn om planningen te maken... die met de moderne woord duurzaam zijn... En... en niet zoals de genoemde voorbeelden bij de inleiding, de inpoldering van de, van de Zuiderzee en de aanleg van de afsluitdijk. Dat was eigenlijk, met de kennis van u gezien, allemaal uh, verderfelijke plannen. Meneer Goossens, um, ja. we staan hier, het plan is kort samengevat, in de binnenstad van Emmen is dit is deze prachtige dierentuin. Die is ja. ingeklemd, die kan niet uitbreiden. De PvdA heeft het plan om het naar de rand van de stad te brengen... en hier een soort mensentuin te maken. En het kort door de bocht gezegd, CDA vindt niet doen. Wat vindt u? Dat de dierentuin verplaatst moet worden. Meer ruimte, modernere opzet. Geen het houden van dieren meer. Maar het uitlaten van mensen in een natuurlijke omgeving voor dieren. Bent u lid van een politieke partij? Natuurlijk. Ja, Welke partij? Ik ben lid van de PvdA. Aha, dus u bent lid en dat is heel goed geregeld van de partij van de Arbeid. Ik hoef u niet te vragen wat u gaat stemmen, hè? Nee, dat hoeft u niet te zeggen, want het is niet op de PvdA, het is ergens anders op. Oh, waar gaat u op stemmen? Daar moet ik nog even over nadenken. Ik heb toch twee mogelijkheden en nog één dag. En welke twee mogelijkheden hebt u nog? Uh, dat is, uh, dat is uh, D66. 1 of... D66 en helaas niet aanwezig in mijn provincie Friesland hier... Uh, Marjan Tieme, Partij voor de Dieren. Oké, okay, meneer Goossens, hartstikke bedankt dat u heeft gebeld. Luisteraars, ja, u mag langskomen en u mag bellen. We staan er trouwens, luisteraars, dit vind ik geweldig. Een fotograaf van het Dagblad, dagblad van het Noorden, ja. En u? Ik ben ook van het Dagblad van het Noorden. En u maakt een stukje over primetime in het Dagblad, van sorry, de Stemming van Nederland. Ja, spijt me, het worden maar vier regels foto onderschrift of zo. Maar wel een foto van de Stemming van Nederland. Ja. En maakt u dan een foto van de mooie Tesla Blok in de bus of van de lelijke oude Primradek Joen ja, ja. buiten? Ik maak de foto, hè. dat doe ik niet. Wat gaat, ja. wat gaat u stemmen? Uh, dat laat ik nog even in het midden. Maar Waar twijfelt u als verslaggever? Werd u gewend om vragen te stellen, en nu beantwoorden? Ja, nee, dat ben ik helemaal niet gewend. joh. <lacht> Bovendien lijkt het me beter dat er Emma niet weet waar ik op ga stemmen. Nou, ik, ga, ik ga stemmen op de SP in Noord-Holland. Waar gaat u op stemmen? Nou, de, de, de, de, de, Mevrouw vertelt. Nee, maar waar ga je op stemmen? Nee, kom op. Waar ga je op stemmen? Ja, dat vertel ik niet. Oké, okay, de fotograaf, waar gaat u op stemmen? Jezus. Um, niet al te rechts. Nee, maar oké, okay, kom op nu. Maar. Luister, als, dit is het grappige. Journalisten willen nooit antwoord geven. Waar ga je op stemmen? Dat beslis ik morgenochtend. En waar tussen twijfel je? Gematigd links. Gematigd, Jeetje, Prem, je, je komt er niet door. Nee, zo. nee, die journal. Maar ik heb gelukkig hier iemand van de dierentuin. U bent van de dierentuin. Hoe lang bestaat deze dierentuin al? Al 76 jaar. Vanaf um, Hemelvaartsdag 1935 zitten we hier in het centrum. Okay, u bent uh, nog een jonge dame, dus u was er bij in het begin niet bij. Wat is nou, uh, uh, uh, uh, uh, ik twijfelde Tessel en ik... Tes, nou, Tessel, wil jij ja. even vertellen wat met ons gebeurde toen we de dierentuin binnenkwamen? Nou, toen we Emmen binnenkwamen, schrokken we een beetje van alle flats. We vonden het niet zo prachtig eruit zien. En toen kwamen we bij de dierentuin toen kwamen we binnen. En dat was hartverwarmend letterlijk. Daar werden we de vlindertuin in geloodst. En we liepen door een, door een prachtige educatieve gang, zo mogen we dit wel noemen. En terwijl... Prim en ik allebei iets hadden van, nou we hebben niet zoveel met dierentuinen, geven we ons maar mensentuinen. Waar waren we toch enigszins verkocht. Dus gaat uh, uh, uh, de toekomst van dit dierenpark ons inmiddels ook best aan het hart. En vragen we ons af of ie in het centrum moet blijven of misschien wel naar de randen van de stad. We zijn erbij betrokken geraakt. Gewoon omdat het zo'n mooie tuin is, Prim. En nu is de vraag aan, u bent medewerker bij de afdeling communicatie. Uh, is het een goedlopende dierentuin? Wat is het mooiste van deze dierentuin? Uh, het mooiste van deze dierentuin is dat alle dieren in een hele natuurlijke omgeving lopen en ook in samenhang met elkaar. We houden de dieren niet apart als soorten, maar we zetten alle soorten juist bij elkaar, zodat ze een heel natuurlijk gedrag gaan vertonen. En dat willen we ook heel erg graag in ons uh, nieuw te bouwen dierenpark. dat de dieren nog meer ruimte krijgen en een nog natuurlijk gedrag kunnen gaan vertonen. Ik hoor een verkapt advies voor verhuizen. Dank je wel. We gaan <laughs> naar het debat. er ja. is ook nog een beller, geloof ik. Oh, er is een beller. Ja, meneer Kool is als het goed is aan de telefoon. Meneer Kool, goedemiddag. Goedemiddag. Zegt u het dus. Hey, eh, hey. Jullie hadden het erover, eh, van moeten dierentuin nou wel die gesubsidieerd worden? Hmm. Ja, tuurlijk wel. Ja, het gaat niet zozeer om gesubsidieerd, moet die in het centrum van de stad blijven of niet? Dat was even de vraag. Subsidie hebben ze geloof ik al voorlopig, nou, een overlevingssubsidie. Uh, wat mij betreft mogen ze blijven zitten waar ze zitten. Ja, liever dan, dan als onderdeel van een heel groot uh, Atalanta-plan uh, de, de tuin verhuizen naar de randen van de stad? Nou, ik woon zelf in Woerden. Nee, daar gaat hij en... niet heen. Dat is wat erg verre rand van de stad, Woerden. Ja, dat bedoel ik. En uh, ik ben daar een paar jaar geleden geweest. en Het is een uh, fantastische tuin. Ja. Dus laten we alsjeblieft blijven waar ze zitten. Oké. Okay. En dat verder uitbouwen. Oké, okay, dank u wel voor uw reactie. Hier in de bus okay. zit Henk Klaver van het CDA. Hartelijk welkom. Goedemiddag en Albert Huizing van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Ook hartelijk welkom. Uh, ik wil even u beginnen, meneer Huizing, de Partij van de Arbeid. We zeiden het al, de dierentuin moet hier blijven in het centrum... dan kan hij niet uitbreiden of moet hij verplaatst worden. Nou staat dat niet op zich, want dan zouden we het alleen maar over he Emmen hebben. Het gaat om een veel groter plan, wat door sommige megalomaanplan genoemd wordt. Het Atalanta-project moet eigenlijk de hele binnenstad van Emmen op de schop. Automatisch betekent dat ook dat het uh, uh, dierenpark naar een andere plek gaat... en dat is, de Partij van de Arbeid is daar erg voor. Zou als provincie daar ook voor de kosten garant willen staan... Want u zegt Drenthe moet de toeristische provincie van Nederland worden. Leg even uit waarom u hier zo, zo voor pleit. Nou, in de eerste plaats is het zo van uh, is de raad van Emmen is een, in meerderheid is die verplaatsing van, uh, van de dierentuin. Daar maakt de PvdA vandaag deel van uit, ook van het dagelijkse bestuur, trouwens van de, van de gemeente. Uh, wat uh, de, uh, het project op zich betreft uh, in provinciale staten uh, waren we daar uh, ook voor. Daar uh, was ook een meerderheid voor, er zijn ook in principe gelden voor, uh, voor beschikbaar gesteld. En waarom zijn we daarvoor? Omdat wij denken dat uh, de dierentuin op de plek waar men nu zitten, uh, dus, waar we dus nu staan, mm -hmm. uh, dat het daar dus geen toekomstmogelijkheden heeft. Uh, dus, uh, wil je de dierentuin uh, meelaten liften in de, nou, in, ik zou bijna zeggen in de volkeren... maar gewoon dat het mee kan blijven doen uh, met andere parken, dat ook ja. mensen het aantrekkelijk blijven vinden om naar Emmen te komen. Daar moet er uh, iets gebeuren. Nou, in, ons, in onze benadering uh, hebben we gekozen voor uh, verplaatsing van de dierentuin... 500 meter uh, naar, in westelijke richting. Uh, daarmee krijg je ook een beter stadshart. Dat is de bedoeling. Want daar waar de huidige dierentuin staat... daar uh, is de bedoeling om daar dus uh, een, een mensenpark te een maken. Mensenpark van, van te maken. Klinkt heel mooi, maar het is ook heel mooi als je het op de, op de manketten ziet... En het geval daarvan is dat je een mooi uh, uh, startplein kunt maken in de binnenstad, Krijg je als het ware een nieuwe binnenstad, okay. waar je dus uh, de nodige dingen... Naar en Klaver van, doen. Het, van het CDA, als uh, Drenthe nog een beetje mee wil blijven doen... en inderdaad een toeristische trekpleister voor heel Nederland moet worden... de hele provincie moet een beetje op de kaart blijven staan... dan moet je er geld in pompen. Dus wat zou er tegen dit nieuwe project, Atalanta, zo blijf ik het maar noemen, want het is de naam van een vlinder, zo toepasselijk? Wat zou je tegen zijn? Nou, op zich is er niet zo heel veel tegen. Uh, het probleem is ook niet dat het CDA in Drenthe zegt: we moeten dat het allemaal niet doen. Er zit een wat nuance in. Wij zeggen: het moet geen Russisch staatscircus worden. Het moet niet zo zijn dat die 250 miljoen alleen maar door de overheid opgebracht wordt. Je mag best investeren in toerisme. 1 op de 10 mensen, 1 op de 8, 1 op de 5 verdient het geld met toerisme in Drenthe. Dat verschilt wat per plaats. We hebben 12 gemeenten dat verschilt nogal. Maar het is heel belangrijk dat we een goed de dierentuin hebben. Alleen de vraag is, en daar twijfelen wij als CDA... moet je nou wel als overheid dat allemaal zelf financieren? Dat is, dat is het grote punt verschil, het politieke verschil tussen de mm -hmm. Partij van Arbeid en ons. Dus u bent niet tegen de plannen, maar u wilt niet dokken? Wij willen wel dokken. We steken als provincie al 80 miljoen in de verplaatsing van de dierentuin en het veranderen van het centrum. Allerlei dingen die hier moeten gebeuren. Het geld wat niet naar de Zuiderzeelijn ging, gaat nu voor een deel naar Emmen. En mm het -hmm. ligt helemaal niet aan het spoor. Dus er gaat extra geld, 80 miljoen. Naar deze mooie plaats in, uh, in Zuidoost-Drenthe. En nu moet er nog 12 miljoen extra komen. En daarvan zeggen wij. Daar moeten we even goed over nadenken of we dat alleen willen doen. Of dat we het bedrijfsleven ook vragen. Oké, okay, ook tuin... privaat geld moet er dus mee gemoeid zijn. Ik ga even naar buiten. Prim staat daar ja. nog. U sta, dag, hoe heet u meneer? Uh, René. U woont ook in de provincie Drenthe? Zeker. En Wat gaat u morgen stemmen? Uh, SP. En is de SP voor de verplaatsing van. De, tron, bent u voor de verplaatsing van de dierentuin van hier? Uh, absoluut niet. Nee, uh, de reden waarom, uh, ik denk dat het, uh, de dierentuin als verplaatst wordt ten noorden is opgeschreven. Omdat het uh, meer een pret, uh, pretpark wordt als uh, een dierentuin natuurlijk. Zullen we dat even vragen aan de PvdA? Wordt het een pretpark waardoor de dierentuin uitsterft? Albert Huizing? Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat het alleen een nieuwe vorm van beleven is van uh, hoe mensen en dieren met elkaar kunnen, uh, kunnen verkeren. Dus ik uh, heb helemaal niet het gevoel dat we de dier, de, het concept van de dierentuin zodanig gaan maken dat het uh, niet meer aantrekkelijk is en dat er ook geen dierentuin is. U wilt nog reageren, heer? Gaat u gaan? Nou, ik heb het, uh, het antwoord niet gehoord, maar... Uh... Hij zegt, het wordt een andere beleving, dus er zit wel leven erin. En hier is het sowieso dat het gaat krimpen en dus ook gaat verdwijnen. Beter krimpen en gemoedelijk en blijft bestaan als verhuizen. Okay. Meneer, ik uh, weer vragen wat het standpunt van de SP is in hier, want dat weet ik niet. Dat het standpunt van de SP, zou ik dat eens even vragen aan de Partij van de Arbeid en het CDA. Misschien dat die dat samen weten. Want, uh, we hebben de SP hier niet. De SP de niet. is tegen verhuizing volgens mij. En Klaver van, uh, van de CDA tegen verhuizing. Ik dacht dat de SP tegen verhuizing was uh, van, de, van dit park. Hartstikke bedankt. En al, ik kreeg nog een vraag hier van een, ton, een mail. Hoorde Prim nou iets zeggen als de overheid moet geen geld verspillen, dat het moet bedrijfsleven maar doet? Meneer Klaver, u zegt de overheid moet niet investeren, maar het bedrijfsleven, dus het bedrijfsleven mag het geld verspillen, niet de overheid? Nou, het gaat erom dat er een goede balans is tussen wat de overheid, wat ik, geven wij nu 200 euro per inwoner in de rente, 480.000 inwoners in dit project, of zeggen we van er moet ook vertrouwen zijn vanuit het bedrijfsleven... dat er goede plannen zijn, dat ze geld kunnen verdienen. En dan moet de overheid altijd een beetje meehelpen. Maar niet alleen voor oplopen. Het kan niet zo zijn dat er 95 uit de kas komt... van de burgers uit Drenthe en 5 uit het bedrijfsleven. Die verhouding klopt niet. Dat is ons probleem. Meneer Zondervan, aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Vertelt u het eens? Nou, wat ik allemaal hoor... Ik vind het een beetje heel vervelend. Uh, ook het CDA is daar weer uh, aansprakelijk voor een aantal onderdelen. Waar bent u het niet mee eens ik... dan? Nou, nee. nee ik, uh, ik ben altijd de CDA-stemmer geweest. Ja. En uh, ik ga dat nu absoluut niet stemmen. En is dat vanwege hun, hun, hun standpunt als het gaat om het Noorderdierenpark en de nieuwe plannen? Ja. Onder Specifiek andere... daarom, ja. Ja, en het, het tweede deel wat ik erg vind is uh, die samenwerking met die PVV. En daarom zou ik alle CDA stemmers willen zeggen, jongens. Oké, okay, daar komt het landelijke ja, aspect heen, uh, om, de, om de hoek kijken dus weer. Ik wilde uh, ja. uh, uh, Albert Huizing van de Partij van de Arbeid nog even laten reageren... op wat meneer Klaver zei over dat private geld... en dat het niet een overheidstuin moet worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, daar heeft hij uh, wel voor een deel gelijk in... maar wij zitten er toch wat anders in dan het CDA. Uh, kijk, uh, uh, uh, de uh, plaats Emmen is de grootste industriekern van Noord-Nederland. Ik geloof zelfs bij de eerste vijf. Dus dat is een vrij eenzijdig opzet. We weten ook dat uh, Drenthe en Emmen... Uh, uh, nog niet leven, maar een, uh, een grote bijdrage krijgen vanuit het toerisme. Dus toerisme is ontzettend belangrijk voor, uh, voor deze regio. En wij vinden dat er een extra uh, push mag worden gegeven... aan de toeristenontwikkeling hier, in, uh, in deze provincie. En uh, dat is goed En dat voor, vindt u uh, ook een provinciale taak, een overheidstaak? Dat vind ik echt een overheidstaak, omdat wij vinden... Uh, bedrijven die uh, uh, gaan uitbreiden... die krijgen nog geld via Afro-subsidie en al wat die ze meer zei. Okay, dus ik even... zo nieuw is dat dus op zich uh, met uh, een gast die binnen is gekomen ja, nou, Als u op de webcam kent uh, de stemming van Nederland en dan uh, de, naar de site. Dag jongeman, hoe heet je en hoe oud ben je? Goedendag, ik ben beroeg en ik ben 17 jaar. En dus je mag niet stemmen? Nee, sorry, dat nog niet. Maar ik heb een heel goed politiek bewustzijn. Ja, en waar zou je op stemmen <lacht> als je mocht stemmen? VVD. Waarom op de VVD? Nou, ik vind dat het kabinet hoe dat nu is heel goed. Ik vind het links uh, heel erg... Uh, Vind ik persoonlijk asociaal uh, tegen het kabinet uh, tegengaan met zijn manifest en dergelijke. Ik denk, uh, wees naar sociaal. En uh, doe niet, uh, net zoals dat de PvdA topambtenaren heeft, uh, allemaal te tegenwerken. Nou, meneer Huizinga, u mag reageren op deze jongen die nog niet mag stemmen, heeft nog te redden voor de volgende verkiezing. <lacht> nou ja, dat moet dan nog wel wat gebeuren, uh, uh, merk ik. Uh, van, uh, ik ben er uiteraard dus niet meer ermee. Kijk, in de politiek ga je, uh, zeker eens in de campagne, ga je tegenstellingen uh, wat uitvergroten. Dat is ook nodig, want hoe wil je anders de verschillen in beeld krijgen? Dus dat er, het gaat wel wat fors, dat heb ik gisteravond ook gezien. Maar ik vind het op zich vind ik het duidelijk. Dus uh, ik denk ook dat het uh, mag wel iets vriendelijker naar elkaar toe, maar op zichzelf dat de uh, verschillen worden uitvergroot. Ik vind het heel goed. W uh, woon jij hier in Emmen? Ja, ik woon hier nu nog in Emmen. Oké, okay, maar toch eventjes vragen wat je vindt van waar we het daarvoor over hadden, over de dierentuin waar we hiervoor voor staan, Noorderdierenpark. Moet het in het centrum blijven of moet het weg en moet het centrum op de schop? Ik vind persoonlijk dat het in het centrum moet blijven. Ja? Uh, nou goed, er zijn uh, daarover, economie gaat over uh, dat de woningen moeten komen. Erken, nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Het is goed voor de minderstand dat het hier is en moet hier blijven. Daarentegen okay. ben ik het wel mee eens dat het uh, de nieuwe gedeelte meer moet uitbreiden... omdat het hier in het centrum niet kan. Okay. Okay. Uh, Rolines Reurink, zit hier ook in de bus? Goedemiddag. Goedemiddag. Een stemmer ook, een kiezer? Absoluut. Ja, wat gaat u stemmen? Uh, ik twijfel dan nou een beetje, maar ik denk weer gewoon de VVD. Weer gewoon, omdat, ja. ja. Omdat dat, dat gewoon mijn partij toch is die uh, regelmatig... Toch, uh, u krijgt een, u krijgt een ja, soort enorme stomp van de CDA-lijsttrekker hier. Henk die, uh, die probeert <laughs> mij van, van mijn verstand in af te brengen, denk ik. Maar dat zal hem niet zo hard lukken. En laat ik... dat we nee, meken... voor de verhuizing van het dierenpark uh, of tegen? Ik ben voor de verhuizing van het dierenpark. En, en de VVD? En de, de VVD is namelijk ook grotendeels... Voor. Dat is grotendeels, kan je er ook een beetje nee, voor zijn dat je, dat je halverwege toch, de stad weer nee, stopt? Nee, absoluut niet. Maar ze zijn toch een klein beetje, zoals ik het allemaal keer, iedere keer proef tijdens de raadsvergadering enzovoort, dat ze toch de kosten enzovoort een klein beetje goed in het oog willen houden. En dat is natuurlijk ook logisch. Maar Meneer Klaver, heel kort, iets landelijks. De Partij van de Arbeid tegen de landelijke trends, meneer Huizinga, staan jullie hier op ongeveer gelijk 13 zetels in de provincie. Wat is er aan de hand in Drenthe? Denken ze anders dan in de rest van Nederland? Ik denk dat de PvdA uh, jarenlang in het uh, college van uh, gedeputeerde staten een goed beleid heeft gevoerd. We hebben het op eigen kracht gedaan. Uh, de campagne tot op dit moment. Uh, we hebben ons weinig dus aan van... was hier van... niet aanwezig? U had hem ver weg. Jo Joop Cohen is hier wel geweest. Hij heeft ons geholpen, zoals het dan heet. Maar hebben in onze campagne hebben wij dus de provinciale thema's... uitdrukkelijk naar voren gebracht. Hmm. En Klaver, je wilde even reageren, meende ik, op... Uh... Nou, de VVD Deze de... VVD-stemmer zegt, uh, VVD is er een beetje mee eens. als dus is het CDA eigenlijk ook. Uh, dus uh, u denkt, ik kan hem nog wel over de streep trekken? Uh, ja, dat, dat probeer ik al jaren met Rolines, maar dat lukt me nog niet erg. Maar wat het verschil is tussen de Statenfractie uh, van de VVD... In de Drentse staat en hier in de raad is dus dat de VVD-fractie De Staten hebben gezegd. Nou, nou, ik moet het allemaal nog zien. Ik wil eerst onderzoek. ...hebben of het niet op de huidige plek kan blijven. Dus de VVD is wat terughoudender als het gaat om de VVD-fractie in de gemeenteraad. klaar voor u verliest in de peilingen minimaal drie zetels. Jullie waren hier vrij sterk. Uh, uh, hebben jullie echt last van, zoals de ene beller zei... ...het CDA van de landelijke samenwerking? Merkt u dat in Drenthe? Ja, daar hebben we erg veel last van. Uh, het is ook niet uit te leggen dat de ene partij in het kabinet... ...de bonus krijgt met 35 zetels. Dat de andere gedoogpartij partij uh, ook flink in de winst staat. En dat het CDA in datzelfde kabinet met datzelfde beleid kennelijk... Uh, verlies krijgt van 15,70 en daar hebben we gewoon last van. Luister, ik ben klaver. U bent ook journalist, u hebt ook gewerkt voor Radio 1. U, u bent een man die met geworteld is in die maatschappij, directeur van een school. Kunt u me uitleggen waarom hier in het noorden dan uh, mensen het CDA niet op het CDA stemmen? Nou, dat mensen denk ik, zich toch laten leiden door landelijke thema's. Men leest ook hier uiteraard op de kranten. Men ziet hier ook uh, uh, uh, foto's. Men, mm -hmm. uh, de PVV gaat hier ook met uh, de nodige zwarte auto's voor en achter. Ook koffie serveren in het bejaardencentrum. Uh, dus dus die, die invloed is er ook vanuit, uh, vanuit het landelijke op het Drentse. Als je mensen vraagt in Hogeveen bijvoorbeeld: uh, waar zijn hier hangjongeren, waar zijn de allochtone problematieken? Ja, dan, dan moeten ze even zoeken, want die zijn er helemaal niet. En toch stemmen ze PVV. Dus dat, dat is het de dat ik vind het heel vervelend, omdat er dan kennelijk een landelijke uh, teneur is... en een landelijke... Uh, uh, het gaat over moskeeën, het gaat over halal, het gaat over, over hoofddoeken. We hadden net wel een CDA-stemmer uh, uh, aan de lijn... die zegt nu niet te stemmen op het CDA... vanwege uw standpunt over het Dierenpark Emmen. Dus er wordt ook nog wel een beetje naar de provinciale kanten ja, van de zaak gekeken. Jawel, jawel, maar ik denk ook dat het, uh, dat het goed is om eerlijk antwoord te geven... op de vraag dat wij last hebben van wat er in Den Haag gebeurt. Mm. Lucella zo gaan jullie in het Radio e Journaal straks ook veel aandacht hebben... voor de provinciale statenverkiezingen. Uh, weinig. We hebben wel wat gekletterd tussen Rutte en Pechtold over de cijfers van bezuinigen. Maar dat gaat dan vooral weer over de landelijke politiek. Nee, onze blik is vooral op het Midden-Oosten en Noord-Afrika gericht. Meer over Iran zometeen, waar de oppositie zich op de straat waagt. En ook aandacht voor dat politieke schandaal in Duitsland. De afgetreden minister van Defensie. We willen ook graag weten wat dat zegt over zijn universiteit. Want de man die studeert Suma luid af met een proefschrift dat aan elkaar geplakt is. Nou, dat... En meer Prem en Tesla in het Radio 1 Journaal zometeen. Ik okay. zit net te de denken, Tessel. Mijn ja. scriptie heb ik ook uh, voor grotendeels uh, van andere mensen. En alles wat ik hier zeg is gejat. Is er wel iets wat geen plagiaat is? Nee, geen enkel woord is echt origineel natuurlijk. Hoewel, daar kan je ook een enorme filosofische boom over opzetten. Maar ik bedoel, je kan het ook de bond maken hoor, Prim. Oh, Oké, okay. meneer Klaver, tot slot. Uh, morgen gaat u vandaag nog veel campagne voeren. Wat gaat u morgen doen? En uh, uh, vertel. Ik ga straks uh, als een gesmeerde broodje het mijn pak aan doen. Ik ga naar een lijnstrijke debat bij de regionale omroep, televisie. Dan ga ik met... Mijn collega's van school koken in de workshop, koken tot een uur of twaalf. En dan ga ik bakken met bakker Kolkman in Schonebeek de broodjes die ik morgen vroeg om zeven uur uitdeel op het station. Mag ik u persoonlijk iets zeggen? Ik zal niet op uw partij stemmen hier. Maar ik vind het geweldig, zoals u ook met de groenschool bezig bent en zo geworden bent, vind ik echt mijn complimenten. Meneer Huizing, ga, wat gaat u nog doen, meneer Huizing? Ik... Ik kom zojuist van een uitrekking van een taart in het verpleegtehuis De Blerik. Dat, dat is wordt het... er hier veel gegeten. Het gaat allemaal om mag... eten hier in Drenthe. Dat is het beste verzorgingstehuis van Drenthe. Van en om de waardering daarvoor uit te spreken... hebben wij aan bewoners en aan de directie een ge gebakjes bezorgd. We danken alle luisteraars, alle deelnemers en gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de financiers van de publieke omroep en de provinciale staten. Redactie Soufulas-Galckwijk, VPRO, Maarten Vermee-Vara, Roos Oost... Oosterbaan Afro, Rien Aars, NTR... die ook social media en internet doet... Keimke van der Kooi EO... Pieter Willemsen, NCRV Productie... Hans Twit en Momo Saru, NTR... Techniek, Logistiek en Transport... Bikkel, Martin Hulshoff... Eindredactie, Ergie, de kalme Ger Jochems van de VPRO... Presentatie, De Schone, Tessel Blok en Prim Radikisjoen... Hierna Ster, Dikter, Hark en het Radio 1-journaal... met Lucella en Tim... Morgenochtend om half uur zijn we in Flevoland... bij de Oostvaardersplassen... Dan gaat het over een onderwerp waar ik niets mee heb... namelijk gezeik over natuur en milieu... Maar gelukkig is Tess nou, Prim, dat is helemaal niet waar. Het gaat gewoon over de inrichting van jouw directe leefomgeving. Nou ja, tot okay, morgen. Oké, tot morgen. Dag. Namaste. Dag. Doeg. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran heeft de politie traangas ingezet tegen anti-regeringsbetogers. De demonstranten eisten de vrijlating van enkele bekende Iraanse oppositieleiders. Een van hen is Hossein Mousavi. Hij en zijn vrouw zijn uit hun huis gehaald en meegenomen. Waarheen is niet bekend. D66-leider Pechtold en premier Rutte beschuldigen elkaar van gegoochel met cijfers. Pechtold zei in de Tweede Kamer dat het kabinet de lasten met 12 miljard euro laat stijgen. Maar volgens Rutte haalt Pechtold er allerlei dingen bij die niets met het kabinetsbeleid te maken hebben, zoals het oplopen van de zorgkosten. In de Koentunnel richting Zaandam zijn twee ongelukken gebeurd waarbij 14 auto's betrokken waren. Er zijn twee gewonden gevallen. De Koentunnel blijft nog tot zeker, half, het is zeker vijf uur dicht voor onderzoek naar de ongelukken.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 U hoort het zojuist al, op de A10 Ring West richting Zaandam zijn ongelukken gebeurd. Daarom staat er nu 7 kilometer file voor de Koentunnel. Wilt u richting Zaandam, dan kunt u beter omrijden via Ring Oost, de Zeeburgen Tunnel. Maar dan komt u ook in de file te staan. Een file van 5 kilometer op dit moment voor Amstel Business Park. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam, daar staat een kapotte vrachtwagen. Daarom tussen het Prins Klausplein en Delft 4 kilometer en de rechterrijstrook dicht. En als laatste de A28 Utrecht-Zwolle voor Leusden 13 kilometer. Ik zit al meer dan 20 jaar bij de bank. Mijn vermogen was zo gekrompen dat ik een afscheidsmail kreeg van mijn accountmanager. Zit dit plotseling onder een of andere vermogensdrempel?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 De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in 10.30 Heerenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera-winkel of op schaatsen.nl. Meestal betal ik binnen drie dagen. Soms twee. Ik ken er ook niks aan doen. Altijd gedoen. Nerveus ik van onbetaalde rekeningen. Raar? Vind ik niet. Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste. Kies partij voor de dieren.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 Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. Gaat ze of gaat ze niet? Koningin Beatrix en het staatsbezoek aan Oman, gepland voor komende week. De politiek spreekt zich uit over majesteit. En het wachten is nu op een besluit van de premier. Het is dringen aan de grens tussen Libië en Tunesië. Tienduizenden mensen ontvluchten het geweld in Libië. Dat terwijl er in Tunesië politieke slachtoffers vallen. We berichten vanuit beide landen. Een Nederlandse priester en seksueel misbruik. Niks nieuws, zult u misschien zeggen. Nou, in dit geval is dat wel. Want het gaat om een bischop die ook door het Vaticaan is bestraft. U hoort straks alle details. En het laatste verkiezingsdebat is vanavond bij de NOS. Wat wij van u willen weten is... wat mist u tot nu toe in die debatten over de Provinciale Statenverkiezingen? Reageer via Twitter, at NOS Radio 1 of via ons webblog op de site nos.nl. We zijn er met dit programma tot half zeven vanavond. Gisteren werd duidelijk dat het staatsbezoek aan Oman komende week mogelijk niet doorgaat. Vandaag werd duidelijk dat het van de Tweede Kamer eigenlijk al niet meer hoeft. Wilke bomen Den Haag, waarom niet? Uh, nou, dus, dat zijn de binnenlandse onlusten in Oman. Als de koningin er wel heen gaat, dan kan het beeld ontstaan dat zij voor de sultan kiest... en tegen de oppositie van het bewind. Ja, dat beeld moet voorkomen worden. Het staatshoofd kiest geen partij. En dus kan ze maar beter wegblijven, is de redenering. En dat werd vanmiddag aan de orde gesteld door PvdA-Tweede Kamerlid Frans Timmermans. In Oman hebben de afgelopen dagen grote rellen plaatsgevonden... met name in de havenstad Sohar, waar ook dodelijke slachtoffers bij zijn gevallen. Op het moment dat er dus een hele felle binnenlandse politieke discussie plaatsvindt... en je laat tegelijkertijd een staatsbezoek eh, eh, plaatsvinden... dan wordt de koningin onbedoeld en ongewild onderdeel... van een binnenlandse politieke discussie in Oman op dit moment. Nou, Frans Timmermans in het vragenuurtje vanmiddag. Uh, en hij is bepaald niet de enige die er zo over denkt. Veel andere partijen vinden ook dat de koningin voorlopig maar beter thuis kan blijven. Kamerlid Harry van Bommel van de SP rekent al op uitstel. En zijn VVD-collega Adso Nicolai vindt wel dat het moet doorgaan. Maar nu misschien even niet. Ik, wat ik vooral belangrijk vind is dat het wel doorgaat. Niet nu als het nu niet kan, maar dat niet van uitstel afstel komt. Het is heel belangrijk om erheen te gaan. Dus het is een, een grote stap om een staatsbezoek af te zeggen. En, uh, en we hebben natuurlijk ook gewoon uh, grote economische uh, belangen. Dus laat dat bezoek in ieder geval doorgaan. Maar uh, misschien wel beter op een later moment. En heel waarschijnlijk is dat er uh, bijvoorbeeld het verzoek van de sultan zelf komt om dit bezoek uit te stellen. Dat zou betekenen dat niemand gezichtsverlies heeft. Want de sultan kan natuurlijk duidelijk maken dat door de binnenlandse problemen er op dit moment uh, weinig tijd is voor een staatsbezoek. Dan staat uiteindelijk niet de koningin kies, maar de premier die, die besluit. Hoe heeft Rut ge, Rutte hierop gereageerd? Ja, premier Rutte die loopt uh, in, met dit soort dossiers uh, op eieren. En ja, dan kan er altijd wel eens eentje stu stuk gaan... Afzeggen van een bezoek is hoogst ongebruikelijk. Nicolai zei dat al, er is jaren voorbereiding meegemoeid. Vorig jaar is toenmalig minister van Economische Zaken... Maria van der Hoeven al in Oman geweest. Er spelen grote economische en energiebelangen. Dus premier Rutte die benadrukte vanmiddag in het vraaghuurtje... de zorgvuldige afweging waar het kabinet mee bezig is... als het gaat om dit bezoek. Maar aan de ene kant voorkomen moet worden dat de bezoek van onze koningin aan Oman gezien kan worden als steun voor de sultan. En daarmee het bemoeienis hebben met de binnenlandse aangelegenheden. Het niet laten doorgaan van het staatsbezoek... zonder dat dat zeer zorgvuldig is afgewogen of het al of niet moet doorgaan. Ook gezien kan worden als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden. En daarom is het zo van belang, voorzitter, en dat vraag ik ook aan de Kamer... om hier de regering in alle rust en in overleg met de autoriteiten... ook in Oman te komen tot een verstandige afweging. Dat is nou niet echt een helder af antwoord wat je mee, waar, waar je wat mee kunt, Wilco. Wat, wat denk je, gaat het nou door, dat staatsbezoek? Nou, ik denk dat de kans heel klein aan het worden is. Uh, ongetwijfeld er nu langs diplomatieke weg uh, druk gewerkt... om een elegante oplossing te vinden. En het meest voor de hand liggende is inderdaad dat er straks op enig moment... op verzoek van de sultaan van Oman wordt besloten tot enig uitstel. Maar dus niet tot afstel. Het wachten is op dat telefoontje vanuit omaan. Dankjewel, Wilke Bon. Dan Libië. Gaddafi houdt zich nog stil vandaag. Overal in het land zijn de Libiërs ondertussen bezig met de vraag... ook nu, hoe krijgen we een weg? We gaan naar het oosten van het land. Koert Lindeyer in Benghazi. Koert, wat gebeurt er allemaal bij jou op de achtergrond?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 daadwerkelijk uit het zadel uh, te wippen, Gaddafi. Dat gebeurt nog niet. Daar wordt nog steeds aan gewerkt, maar daar wordt, uh, de tijdelijke autoriteiten zijn daar steeds geheimzinniger over. Er is gisteren ...een uh, soort interim-regering gevormd hier in het oosten... ...daar waar de troepen van Gaddafi zijn verdreven. Dat werd toen gedaan door de inmiddels overgelopen minister van Justitie... Mustafa Abdali, en die is teruggefloten. Vandaag heeft men hier in Benghazi, de grootste stad in het oosten, gezegd... ...nee... Wij willen geen interimregering uh, vormen, want uh, dan zou Gaddafi wel eens uh, kunnen gaan zeggen dat het oosten zich wil afscheiden van het westen. Dus uh, die interimregering is eigenlijk teruggefloten en men heeft nu een soort coördinerende raad hier opgezet in Benghazi en alle andere steden hebben ook dat soort coördinerende raden gevormd. En misschien, zo zeggen mensen van de coördineerde raad hier in, in Benghazi... misschien als het machtsvacuum te lang duurt, dan moeten wij een uh, regering hier vormen. Maar voorlopig doen we dat niet, We hopen nog steeds dat het volk van Tripoli de hoofdstad Gaddafi omvergooit. En ondertussen wordt er dus geheimzinnig gedaan, maar nog wel gewerkt aan een aanval op Gaddafi in Tripoli. Heb jij enig idee wanneer ze die zouden willen laten plaatsvinden? Aan deze kant is gigantisch, maar het gebrek aan discipline is heel duidelijk. Uh, ik was gisteren bij uh, het hoofd van een militair comité, een militaire raad. Iedereen loopt in en uit, iedereen roept maar wat. En de vraag is natuurlijk of de geestdrift aan deze kant het op kan nemen tegen de georganiseerde... Uh, ...troepen van Gaddafi die goed bewapend zijn. Dus de eindstrijd is, denk ik, nog lang niet in zicht. En als je het dan hebt over die coördinerende raad... ...zijn dat dan wel mensen die bij iedereen in Benghazi gezag hebben... ...kunnen ze gezag afdwingen, want ze zijn niet gekozen. Nee, ze zijn zeker niet gekozen. Maar daarvoor is het ook nog te vroeg. Het hoofd uh, van uh, de raad hier in Benghazi is een zeer gerespecteerde uh, zakenman. Uh, verder uh, is er bijvoorbeeld een comité voor religieuze zaken. Uh, water- -elektriciteit, kort om, om de stad te laten draaien. Het berg, maar het is vooralsnog voornamelijk een poging om weer orde hier terug te brengen. Kort Indijer, dank je voor jouw verslag vanuit Benghazi in het oosten van Libië. Het is Gutenberg, inderdaad. Bijna net zo snel als zijn sterreis is de Duitse defensieminister gevallen. Het aan elkaar plakken van zijn proefschrift werd een fataal. Vandaag maakte hij zijn aftreden bekend. Hij verlaat de politiek. Een verte toeschouwer. Der Druck in der Blagiaz-Affäre war am Ende wohl doch zu groß. Karl Theodor zu Gutenberg ist zurückgetreten. Der Grund liegt im Besonderen in der Frage, ob ich den höchsten Ansprüchen, die ich selbst an meine Verantwortung anlege, noch nachkommen kann. Und deswegen ziehe ich, da das Amt, die Bundeswehr, die Wissenschaft und auch die mich tragenden Parteien Schaden zu nehmen drohen, die Konsequenz die ik ook van anderen verlangd heb en verlangd hätte. Ik was immer bereid te kampen. Maar ik heb grenzen mijn kräfte erreicht. Ik was altijd bereid te vechten, al dus Gutenberg. Maar ik ben aan het eind van mijn krachten. Wouter Meijer, correspondent in Berlijn. Wat is dat voor een zandhaas, deze minister van Defensie? Ja, minister van Defensie van Verdediging... Uh, was natuurlijk langzamerhand een minister van Zelfverdediging geworden. Een groot deel van zijn tijd was hij kwijt... met het, het uh, terugwijzen van allerlei uh, verwijten... dat hij een deel van zijn proefschrift heeft overgeschreven van anderen. Hij heeft dat uh, uh, eerst ontkend, eerst gezegd dat het absurd was. Later heeft hij gezegd dat het waren fouten. Maar het begon langzamerhand zijn tijd op te vreten... terwijl hij eigenlijk wel iets beters te doen had. Want die rol was hem in zekere zin op het lijf geschreven. Dat is een erg moeilijke post in Duitsland, minister van Defensie. Uh, het afschaffen van de dienst. Plicht ligt erg gevoelig. Hij heeft het er doorheen gekregen. De missie in Afghanistan is erg impopulair. Hij gaat daar vaak op bezoek en lijkt bij de mensen in ieder geval... een soort respect af te dwingen daarvoor dat hij nou eenmaal... dan toch de, de dingen bij de naam noemt, zegt het is daar oorlog. Maar al die dingen kunnen niet uh, uh, uh, goed maken dat hij in zijn verleden een enorme fout heeft begaan... en zich daar steeds meer tegen moest gaan verdedigen... om dat, ja, om dat weer goed te praten. Dat is niet gelukt. Ja, Het ging maar door, hè. die verontwaardiging over zijn uh, plagiaat. Heeft dat een beetje onderschat, denk je? Ja, hij heeft vanaf het begin eigenlijk geprobeerd het te bagatelliseren... als een, als een foutje, een vergissing. Alsof hij in feite een paar voetnoten vergeten was te zetten... in al die 300 nog wat pagina's. En dat is veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Uh, naast dat plagiaat zelf natuurlijk. Want als je zoveel overschrijft van anderen zonder bronvermelding... dan is dat geen vergissing. Dat is eigenlijk in zekere zin ook hard werken. Dat is in ieder geval opzetten. Het is heel moeilijk om zoveel dingen goed over te schrijven. Uh, door te doen alsof dat niet zo is, alsof het allemaal per ongeluk gebeurd is... heeft hij zichzelf in een hoek laten duwen waar hij niet meer uitkwam uh, en uh, hij is ook heel erg lang uh, uh, gesteund. Uh, mensen die denken dat dit een soort psychologisch effect misschien wel is... dat je dan denkt dat je zo populair bent door allerlei andere dingen... Dan, dat je dan ook ergens fouten mag maken. En dat die hele zichtbare fouten die op internet staan... die iedereen intussen na kan lezen op verschillende websites... dat je die niet toe hoeft te geven. Omdat de mensen toch wel van je houden. Ja, dat bleek dus uh, niet zo te zijn uiteindelijk. Uh, tenminste, hij heeft de conclusie getrokken dat hij toch beter weg kon. Wat betekent dat voor Merkel dat hij haar kabinet verlaat? Dat is een enorme adellating. Uh, de populairste politicus van Duitsland was hij, een enorme stemmetrekker. Maar hij werd natuurlijk ook langzamerhand een blok aan het been door deze affaire. En dat zou ook voorlopig niet meer goed komen waarschijnlijk. Dus ook Merkel kon hem uiteindelijk niet meer in het zadel houden. Maar het deed wel pijn, zei ze vanmiddag. Karl Theodor zu Guttenberg is een mens met een herausragenden politische begabung. Met een ganz eigenen en außergewöhnlichen fähigkeit, die herzen der mensen te erreichen en ze ook voor politiek te te begeistern. Ik bedaure zijn Rücktritt zeer. Maar ik heb ook verständnis voor zijn persoonlijke beslissing. Ze zegt hij is een bijzonder talent en hij kon de harten van de mensen bereiken, ze enthousiast maken voor de politiek. Dus ze betreurt het erg, maar ze heeft er natuurlijk ook respect voor. Ja, en vrees je dat dit nu op haar partij afstraalt, Op hun ja, partij. Dat... Ja, dat moet de komende tijd blijken. In de ogen van wetenschappers en heel veel andere politici... heeft Merkel hem eigenlijk al te lang gesteund. Heeft ze al een fout gemaakt. Uh, ze wist zelf natuurlijk ook al lang al dat het niet door de beugel kon. Hè. Ze is zelf wetenschapper, ze is zelf gepromoveerd. Ze weet precies hoe dat werkt. Maar ze kon hem niet laten vallen al die tijd. Omdat hij zo populair is. En een groot deel van de Duitse bevolking die bleef hem steunen. Merkel had het niet voor om hem te laten vallen. En die dans op het slappe koord... tussen aan de ene kant wat je wetenschappelijk en juridisch kunt veroorloven... en aan de andere kant wat politiek verstandig is... Uh, die het voor haar ook erg ingewikkeld, maar daar is ze nu door hem, door het Schoetenberg zelf, van verlost. Ja, van de andere kant, deze man is pas, pas 39 jaar oud, geloof ik, hè? Is, ja. dat, is dat ook het einde van zijn politieke carrière voor hem, of kan hij dan weer een keer terugkomen? Nou, qua leeftijd zou dat heel goed kunnen... maar het ligt natuurlijk erg aan hoe hij er verder mee omgaat. Er lopen nog rechtszaken tegen hem, dat moet eerst achter de rug zijn. En verder moet hij brouw tonen. Dat is het vreemde vandaag. Hij heeft wel gezegd... het spijt me dat het allerlei mensen beschadigd heeft... en het aanzien van de politiek enzovoort. Maar hij heeft nog steeds niet toegegeven dat hij een enorme oplichter is... die zijn proefschrift bij elkaar heeft gekopieerd. En zolang hij dat niet toegeeft en geen brouw toont... Uh, zal die zaak hem blijven achtervolgen een vanuit Berlijn, dank je. En over nou, een uurtje richten we onze blik ook nog op zijn universiteit... waar dit allemaal gebeurd is. Straks, hackers richten hun pijlen op de website van Stichting Brein. En bij we zit Erwin de Hart. Ja, u hoorde het al in het nieuws zojuist. 14 auto's waren betrokken bij twee ongelukken net voor de Koentunnel. De oorzaak is nog steeds onbekend eigenlijk. De gevolgen zijn wel heel duidelijk. Zeven kilometer file van het koenplein in de richting van Zaandam op dit moment. En de weg is dicht voor onderzoek. Voor de richting Zaandam rijdt u beter om via Ring-Oost de Tunnel. Ook al komt u daar dan wel in de file tussen Geuzeveld en Knoopend-Amstel. Negen kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. De beurs in Egypte zou eigenlijk opengaan vandaag na weken van sluiting... maar die opening werd uiteindelijk toch weer uitgesteld. Waarom en wat betekent dat voor de economie in Egypte? Maarten Jan Bakken van ING Investment Management is hier. Welkom, goedemiddag. Is dat wel eens vaker voorgekomen dat een beurs zo lang dicht is? Voor z'n werk weet niet zo lang, maar het komt wel eens voor. Als het echt uh, helemaal misgaat op de markt of, of er is echt een politieke onzekerheid... dan wil een beurs nog wel eens een paar dagen gesloten worden... Maar meer dan een maand is echt, uh, is echt heel lang. En hij is uiteindelijk vandaag toch niet open gegaan. Zou eerst wel gebeuren. Wat is de reden dat dat wordt uitgesteld? Uh, de belangrijkste reden is uh, waarschijnlijk, want ze hebben het niet echt uh, expliciet gezegd. Maar de belangrijkste reden is denk ik dat ze bang zijn geweest voor, uh, voor, voor veel verkopen op de markt. Dat dan de beurs niet alleen naar beneden zou uh, duwen, maar ook druk zou geven op de Egyptische pond. En daar zijn de autoriteiten heel erg bang voor op het moment. Want dat kunnen ze economisch gezien niet gebruiken? Nee, Egypte is een grote importeur van voedsel. En voedselprijzen, hoge voedselprijzen is een van de redenen geweest van de hele opstand. Dus een, ja, een zwakkere pond leidt tot hogere voedselprijzen in Egypte. En dat leidt er dan toe dat mensen natuurlijk ontevredener worden. En dat zou misschien toe moeten leiden dat de subsidies omhoog moeten. Wat weer extra druk geeft op de begroting en meer economische problemen kan voorzien. Ja, aan de andere kant, uh, is het wijs om een beurs zo lang dicht te houden voor de economie? Uh, ja, het is een beetje een lastige, want ik begrijp best wel... dat ze uh, paniekverkopen liever niet uh, willen laten gebeuren. Aan de andere kant, je kan het niet voor eeuwig gesloten houden. en Je zult wel uiteindelijk de markt uh, zijn werk moeten laten doen. Uh, langdurige sluiting van de beurs kan uh, ja, het vertrouwen van in Egypte... op de lange termijn ondermijnen. En dat is natuurlijk niet wat ze we op uit zijn. Dus het is, wel, het is wel heel lastig. Het is een dilemma waar ze mee zitten. Ja. En wie, wie beslist dat eigenlijk? Is, is dat de baas van de beurs zelf? Ik neem aan dat de baas van de beurs in overleg, heel nauw overleg met de Centrale Bank en het ministerie van Financiën dat hebben besloten. En het leger, denk ik nu, hè, in Egypte? En het leger is sowieso natuurlijk een zeer belangrijke machtsfactor nu. Dus uh, ja, die, die zullen zeker ook daarbij betrokken zijn geweest. En heeft ja. het ook nog effect op de handel daar in de regio? Um, nou, niet zozeer op de directe handel, maar wel ja, Egypte is een van de grootste markten, aandelenmarkten en obligatiemarkten van het Midden-Oosten. Dus als die langdurig dicht blijft dan. Ja, dan wordt het heel lastig om, om ja, de kopers en verkopers goed bij elkaar te brengen. Het wordt ook lastig voor buitenstaanders om te zien hoe het, ja, het risico ja, geprijsd moet worden, zoals wij dat zeggen. Um, dus mensen kijken heel erg naar andere beurzen die wel open zijn. Dus Saudi-Arabië, de, de Emiraten, Qatar. Daar wordt wel gewoon gehandeld. En, Zelf... en als u zegt het is moeilijk om, om te kijken hoe je risico's moet prijzen, is dat iets waar u uh, ook dagelijks mee te maken heeft nu? Ja, ja, zeker. Ja. Wij zijn uh, bij ING Investment Management heel voorzichtig geweest met, uh, met Egypte. Dus toen de, de crisis in Tunesië begon, hebben we eigenlijk al onze ja, aandelen in de regio verkocht. Omdat we dachten, dit, uh, dit zou als uit de hand kunnen lopen. Dat helpt die Egyptenaren natuurlijk ook niet. Ja, niet dat u nee. daarvoor bent opgericht. Maar, uh... <laughs> nee, maar wij zijn niet een hele grote partij in Egypte. De, de, de belangrijkste uh, bezitters van aandelen in Egypte zijn, de, uh, ja, het zijn, mm. zijn, zijn, zijn rijke mensen in de golf. Of staatsfondsen in, in, in de Golf of Saudi-Arabië. En die beurs is nu dus dicht omdat ze precies bang zijn dat die gaan doen wat u al heeft gedaan? Dat zit, die angst zit erachter, denk ik. ja. ja, ja. En uh, is het voor ING dan goed uitgepakt dat dat zo snel al is verkocht? Uh, nou ja, ja in de zekere <coughs> zin wel. Uh, maar goed, het is natuurlijk niet, kijk, wij beheren uh, portefeuilles uh, op opkomende markten wereldwijd. En ja, Egypte is maar een hele kleine markt voor ons. Dus wij kijken meer naar, naar zaken wat gebeurt er met de olieprijs... door de opstand in, in Oman of in Libië. Uh, en dat heeft een impact op voedselprijzen of inflatie wereldwijd. En dat heeft ook weer een impact op Azië of Latijns-Amerika. Ja, is er vandaag dan nog ergens veel verkocht door u? Uh, nee. nee, nee. <lacht> vandaag is het rustig? Vandaag is het niet rustig, want er gebeurt heel veel. Met name in saudi arabië zijn nu allerlei zorgen over... Hè, er is een geestelijke gearresteerd ja, blijkbaar... Ja. Dat heeft die beurs weer naar beneden geduwd, uh, flink ook, 8% zag ik. Dus ja Er zit heel veel onrust en uh, Ja, neem ik het rustig qua verkoop voor u. Waar, waar haalt u trouwens die informatie vandaan? Luistert u naar de radio, leest u de krant? Of heeft u daar ook nog bronnen die u uh, informeren? Wij luisteren naar de radio, lezen de krant. Uh, we hebben onze eigen researchbronnen. Dus uh, bepaalde huizen verkopen hun research aan ons. Wij hebben ook lokale uh, collega's. Dus we hebben een kantoor in, in de regio, in Dubai. Want daar... dan moet je maar net weten dat, dat als een Saoedische iemand gearresteerd is... dat dat van belang is. Ja, maar zoals het nu allemaal loopt is dat wel duidelijk dat dat dan van ja. belang is. Omdat, ja. omdat met name de angst in Saudi-Arabië is dat er een soort conflict komt... wat we in Bahrein hebben gezien tussen de Shiiten en de Sunnieten. En dit ging om een, shiit, om een Shiitische geestelijke. Dus dat is duidelijk dat dat heel, heel relevant is. Goed, zo houdt u de hele wereld in de gaten. In ieder geval op dit moment vooral Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Maarten-Jan Bakkum van ING, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. En hier ook in de studio aangeschoven. Erwin Krol, Goedemiddag. We gaan direct hebben over het weer hier in Nederland. Maar eerst even een aardig nieuwsbericht. Want je hebt over rookpluimen als gevolg van bosbranden. En die zijn niet in Nederland, maar ergens aan de andere kant van de wereld. Ja. Nou, dat berichtje, dat viel me op. Kijk, rook over het algemeen komt niet zo verschrikkelijk hoog in de atmosfeer. En over het algemeen dan gaat het regenen. En dan gaan al die roetdeeltjes en de stofjes en dergelijke... die komen weer op de grond terecht. En ik kan me nog herinneren dat de eerste... Toen Saddam zijn zijn koeweit was binnengevallen, dat was een aantal jaar geleden. Toen had hij daar olievelden in de fik gestoken en iedereen zat te wachten op de invloed die dat zou hebben op de temperatuur, op aarde en derken. En er gebeurde eigenlijk niks. Die rook kwam niet hoog genoeg. En nu nou, wel? Nou blijkt dat in Australië vorig jaar is er door een uh, door bepaalde atmosferische omstandigheden is rook van een grote bosbrand wel hoog in de atmosfeer gekomen. Maar van een, een tijdje geleden, zeg je? Dat is al van een tijdje geleden. Of, ja, dit was het tijd 2000. 2003 geloof ik, of 2006, Maar dat maakt niet uit hoe lang het geleden is. Het is op 12 kilometer hoogte gekomen. En toen bleek dat die rookpluim daar, over, met behulp van de harde winden die daar op die hoge waaien, om de aarde is getrokken in 12 dagen en weer boven Australië is terechtgekomen. En, en waarom is dat van belang voor een weerman? Nou, het is niet voor mij als weerman van belang... maar het is wel voor het klimaat van belang. Want stof en rook en dergelijke in de atmosfeer... die zijn van invloed op de hoeveelheid zonnestraling die weerkaatst wordt. Op de hoeveelheid warmtestraling van de aarde die uh, vastgehouden wordt. Kortom, op wat heet de stralingsbalans van de aarde. En tot een tijd tot voor kort wist men dat niet. En nou is er iemand gisteren op gepromoveerd. Die heeft dat uitgezocht en die zegt van... Hey, in onze klimaatmodellen kunnen wij dit soort dingen dus voortaan meegaan nemen. Nou, dat is gewoon, dat vind ik dan goed nieuws. Ik vind dat leuk nieuws. He, iets waarvan je niet verwacht dat het er is... Best, blijkt te bestaan en in, van invloed te zijn op het klimaat. Nou, dat is toch prachtig? En dan willen wij nog meer leuk nieuws. Erwin, de zon, morgen. Die gaat schijnen. Yes. Morgen. Nou, schijnt de zon altijd, hè, dat weet je. <lacht> maar, we gaan hem ook zien morgen. We gaan hem ook zien morgen. Ja. In de loop van vannacht uh, komen er meer opklaringen. Morgen hebben we een hele aardige dag. Wel een beetje schraal, dus uh, als je... En je, en, je, en je blote armen naar buiten wil, je blote armen... dan moet je toch wel uit de wind in de zon. Uh, en dat houden we eigenlijk de komende dagen. Het wordt niet veel warmer dan een graad of 7, 8... maar het is gewoon tot aan het weekende. in elk geval zonnig... en ik denk zelfs in het weekend ook nog wel. Super. Erwin Kroon. U hoort het nieuws hier, de zon schijnt altijd. Um, Juist. Niet voor de Stichting Brein trouwens. De website van de Stichting Brein is al een groot deel van de dag onbereikbaar door aanvallen via internet. De Stichting Brein zet zich in tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van onder meer auteurs, producenten en distributeurs van muziek. Tim Kuik, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van de Stichting Brein. Ik probeer zojuist uw website inderdaad op te roepen. Het lukt mij niet. Mm -hmm. Hij is de hele dag uh, zeg maar af en toe even beschikbaar en dan weer uh, verdwijnt hij uh, weer. Wat voor aanvallen zijn dit? Ja, overigens schijnt de zon wel voor ons, hoor. want uh, waar het allemaal mee begonnen is... is het afsluiten van een uh, onrechtmatige site genaamd FTD, FTD.nu. Wat is dat? Uh, dat is een Usenet-indexeerder. Daar kon je dus uh, zeg maar verwijzingen vinden naar ongeautoriseerde bestanden op Usenet. En die kon je dan downloaden. Ah, ik voel hem al hangen. De simpel, sympathisanten van deze, uh, de gebruikers van deze uh, website... die u uit de lucht hebt gehaald, die zouden wel eens achter deze aanvallen kunnen zitten. Dat vermoeden we, want om twaalf uur vannacht ging die site zeg maar, op zwart. Er staat nu een herdenkingspagina daar. Uh, en tegelijkertijd begon die uh, denial-of-service-attack op onze website. Hoe sterk zijn die vermoedens? Want dat is ook een beschuldiging natuurlijk. Hè? Ja, dat is, uh, lijkt me... Het lijkt me voor de hand liggen dat dat sympathisanten zijn. Ik denk niet dat het de organisatie zelf is. Uh, die heeft dat juridisch met ons willen uitvechten. Dat hebben ze verloren. Um, maar ik vermoed niet dat die dat uh, nu op zo'n manier alsnog hun gelijk proberen te halen. Dat lijkt me een beetje onzinnig. Ja. Waarom moest dit internetplatform FTD voor, volgens u, volgens de stichting Brein, uit de lucht? Nou, wat wij proberen te doen hè, is alle illegale aanbod van films, televisie, serie, muziek, boeken... om dat ontoegankelijk te maken in Nederland. En daar spreken we dus in de eerste instantie... dit soort sites en diensten op aan. En als dat niet lukt, gaan we naar de hosting provider. En als ook dat niet lukt, dan naar de access provider. om dat ontoegankelijk te maken te bereiken. Ja, het is niet de eerste keer hè, dat jullie aangevallen worden. In 2009 is dat een keer gebeurd... door ja. mensen die um, sympathisanten van de Pirate Bay... Dat vermoeden wij, ja... ja. Is dat een soort uh, beloning eigenlijk voor het werk wat jullie doen om op die manier uh, uh, uh, reacties te krijgen vanuit de wereld die jullie willen bestrijden? Nou, de beloning voor ons werk is dat die sites stoppen en dat daarmee zeg maar, legaal aanbod een, uh, de kans krijgt om, om te groeien en, en te ontwikkelen. Dat is de beloning. Uh, maar uh, ja, er vindt ook door sympathisanten zeg maar, dit soort vandalisme plaats. Ja, heel kort, gaat de aangifte doen. Uh, ja, we loggen de IP-adressen waar het vandaan komt. Het zijn allemaal Nederlandse IP-adressen. En uh, daar zullen we dan aangifte over doen. Duidelijk, de uh, aanvallers zijn gewaarschuwd. Tim Kuik van de sticht Stichting uh, Brein. Hartelijk dank. En na vijf zijn we terug met Iran. De oppositie is daar de straat op gegaan. En de regering is daar natuurlijk niet blij mee. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Drie. En dan gaat hij, de tijd staat op nul. Dus we gaan gas geven, 130, daar komt hij af.